6 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Verplicht vaccin tegen Mazelen heeft geen zin, zegt het RIVM. Opnieuw liquidatie in Amsterdam en de eerste toeretappe verloopt chaotisch. Het weer, wolkenveld en vooral in het noorden zonnige periode, het is 16 tot 19 graden. Vannacht neemt de bewolking weer toe, in de ochtend gevolgd door wat motregen. Morgenmiddag vanuit het zuidwesten zon, het wordt 18 tot 22 graden. Na het weekend nog iets warmer met zon, wolken en een enkele bui. Het verplicht stellen van een vaccin tegen mazelen heeft geen zin. Dat zegt Roel Coutinho, directeur infectieziektebestrijding van het RIVM. In gebieden waar veel bevindelijk gereformeerden wonen... dreigt een nieuwe epidemie omdat de mensen wegens hun geloof... hun kinderen niet inenten. Het gaat volgens het RIVM om 250.000 mensen. Het RIVM is bang dat de nieuwe epidemie groter wordt dan die van 1999. Toen kregen 3.300 mensen de mazelen. Drie kinderen zijn toen overleden. Artsen die verslaafd zijn aan alcohol of drugs... zouden direct op non-actief gesteld moeten worden. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Op dit moment is het zo dat een arts vaak gewoon mag doorwerken... van de inspectie voor de gezondheidszorg, ook al is hij verslaafd. Dat moet anders, zegt VVD-kamerlid Michiel van Veen. Wij zijn er voorstander van dat de ICZ meer mogelijkheden krijgt... om artsen uh, waar tegen verdenkingen lopen richting de patiëntveiligheid... om die eerder op uh, een tijdelijk non-actief te kunnen zetten. Het gaat hier om de patiëntveiligheid. En die is wat dat betreft belangrijker uh, dan de arts en zijn werk. Een pan groentecurry voor 5000 man en een pan soep voor 5000 man. Gratis uitgedeeld. Gemaakt met ingrediënten die anders zouden zijn weggegooid. Het was een bewustwordingsactie vanmiddag op het Museumplein in Amsterdam. Volgens de organisatoren wordt een derde van ons voedsel weggegooid... door de producenten, de winkels en door de consumenten zelf. Een reportage van Matthijs van der Wiel. Dames en heren, het zijn van die getallen, denk je, 400.000 broden. Ik kan het me niet voorstellen, maar dat gooi je inderdaad dagelijks weg. Twee op de vijf pasta pakken gaan ook weg. En dat is natuurlijk heel raar. En eigenlijk kan iedereen het denk ik met elkaar eens zijn over één ding. En dat is dat... Het absurd is dat we momenteel voor 12 miljard mensen voedsel produceren, maar eigenlijk maar 6 miljard mensen voeden. Een miljard mensen hebben honger. Don't eat food and damn food waste. Thank you very much. Het ziet er goed uit. Ja, het smaakt ook vrukkelijk. Het idee is, je moet het proeven om erachter te komen hoe lekker weggegooid eten kan zijn. Dit zijn worteltjes, boontjes. Gewone normale worteltjes. Van welke veldnisbelt heeft u dit gered? Nee, dit komt gewoon direct van de boeren. Ja, en waarom is het niet naar de supermarkt gegaan? De supermarkt wil het niet hebben, want het is te veel. Te veel? Ze ja. produceren te veel. Ja. Van welke veldnisbelt heeft u deze koriander gered? Het was van en of ander supermarkt. Mag niet meer verkocht worden. Klein bruin vlekje aan de rand van het blad. Ja, afgekeurd. Ja, heeft u al een beetje buikpijn? Nee. Van al die oude groenten die ze hier verwerken. Ja, dat is helemaal geen probleem. Ja. Diaré-remmers ingeslagen. Nee, maar dat is helemaal niet nodig. Dus weggegooid eten dit, dit, wat u nu wel zit wel. eten. Dat ligt ook in mijn koelkast normaal. Dus ik ben het wel gewend. En rondom de tafels heel veel stands, activiteiten. Allemaal voor diezelfde bewustwording. Het is een kaartspel. De mensen geven aan wat gooi ik vaak weg. En samen met hun ga ik kijken van wat kunt u daar allemaal mee doen. Oud brood. Je rasp het brood. Je maakt er een deeg van, kneet het, stopt het in de oven... en na een kwartiertje bak is het klaar. Hmm, best lekker. Best lekker. Helemaal niet droog. Uh, dit is een recept voor geredde groentensoep. Ja. Zo, maar dat zijn mijn partij afzichtelijke komkommers. Ja, die zijn lelijk, hè? Ja, wij zijn uh, het initiatief komkommer. Mislukte groenten. Ja, je mag het noemen hoe je ze wil, maar ze zijn wel heel lekker. Ze horen niet in de afvalbak. Wat gaat u anders doen na vandaag? Nog vaker mijn bananen die niet meer goed zijn in een smoothie gooien. Een smoothie, dat is je truc. Ja, dan kan je gewoon alles wat niet meer goed is ingooien. Dat was een reportage van Matthijs van der Wiel. Het is onrustig in Egypte. In aanloop naar de grote geplande demonstratie morgen in Cairo... zijn enkele mensen om het leven gekomen... bij rellen tussen aanhangers en tegenstanders van president Morsi. De Amerikaanse president Obama op bezoek in Zuid-Afrika reageerde tijdens een persconferentie op de onrust in Egypte. Our most immediate concern with respect to protests uh, this weekend uh, have to do with our embassies and consulates, and so we have been in direct contact with the Egyptian government, uh, and we have done a whole range of planning to make sure that we're doing everything we can to keep our embassies and consulates protected. Nou, Jos Strenghold, Anglicaanse priester, woont in Cairo naast het paleis van president Morsi. Uh, president Obama uh, maakt zich zorgen om de Amerikanen in Egypte. Hebben buitenlanders en, en u dus ook reden om bang te zijn? Nou ja, ik weet wel dat heel veel buitenlanders uh, uh, als ze hier wonen... nu vervroegd naar hun eigen land teruggaan voor hun zomervakantie. En er zijn heel veel buitenlanders die, die niet weggaan... maar die toch wel erg bezorgd zijn en die gaan in huis blijven deze dagen. En u zelf? dat ja, maakt me niet zo bezorgd. Ik woon hier al 25 jaar. En ik kan goed met de naar de opschieten. En ik weet ook goed uh, in te schatten wanneer situaties gevaarlijk of niet gevaarlijk zijn. Dus ik, ik uh, ben niet erg bezorgd voor mezelf, mee. Morgen is er een grote demonstratie in Cairo. Morsi is dan ook oh, precies een jaar president. Uh, ja. Bent u voorbereid op morgen, op wat er eventueel kan gebeuren? Nou ja, een van de grote demonstraties die zal bij het presi Presidentieel Paleis zijn. En dat is hier op uh, 100 meter afstand van mijn huis... En ja, we hebben hier bij mijn huis, op het terrein waar ik werk, van mijn kerk, uh, hebben we een aantal artsen morgen klaarzitten en we hebben een hoop matrassen en we hebben medische materialen en verder veel vrijwilligers om te zorgen dat uh, gewonden, als die er vallen, hier geholpen kunnen worden. We hebben ook gasmaskers, een aantal, en uh, helmen. Om de situatie wat uh, draaglijk te maken mocht het echt gevaarlijk worden. Het was de afgelopen week al erg onrustig. Er zijn ook doden gevallen. Hoe is de sfeer nu? Ja, er zijn zo'n zeven doden gevallen daar, uh, er alleen al. Ja, mensen zijn bijzonder gestrest. Op dit moment, uh, op dit moment uh, durven veel mensen ook nauwelijks de straat op... Uh, in afwachting van wat er morgen gaat gebeuren. Maar ik weet wel dat we morgen heel veel de straat op zullen gaan... om te gaan demonstreren, want mensen zijn het vol volslagen zat... om uh, in een land te leven waarbij het alleen maar slechter gaat... en waarbij er een regering is waarvan men het gevoel heeft... dat hij toch geen heeft van wat ze doen moet... om het land weer op de been te helpen. Jos Tengholt, Afrikaanse priester in KIRO. Dank u wel. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Bij een schietpartij in Amsterdam Nieuw-West is een dode gevallen. De man werd in zijn auto neergeschoten. Er zat nog iemand in die auto, die is licht gewond geraakt. Wie er geschoten heeft is nog niet duidelijk. De politie is op zoek naar een witte bestelbus. Getuigen hebben het busje naar de schietpartij zien wegrijden. Er zijn de afgelopen weken meer dodelijke schietpartijen geweest in Amsterdam. Langzaam verlaten alle Nederlandse veteranen Den Haag. De viering van Veteranendag is voorbij. Duizenden mensen kwamen kijken naar het defilé... dat voor het eerst werd afgenomen door koning Willem-Alexander. Veteranen worden in onze huidige samenleving herkend en erkend. Uw talenten en ervaring worden gezien. Uw verhalen worden gehoord. En uw persoonlijke pijn wordt gedeeld... Veteranendag is hier in het jaarlijkse hoogtepunt als dag van ontmoeting. Morgen zal het vrede zijn, kan het verleden tijd eventjes vergeten worden. Kan ik me even storten, even mijn leven borden. Vergeet me al mijn zorgen, laat me even kind zijn. Veteranendag in Nederland leeft, eh, maar het kan nog veel meer. En er kan nog veel meer publieke erkenning komen voor onze veteranen. Eh, zij eh, knokken voor ons land, voor de belangen van ons land. En dat is iets wat helemaal niet vanzelfsprekend is. Ramen. Het, zijn de het kabinet ziet op dit moment geen aanleiding om het beleid voor asielzoekers uit Irak aan te passen. Dat schrijft staatssecretaris Steven in antwoord op vragen van PvdA, SP en ChristenUnie. Volgens de drie partijen is het geweld in Irak zo opgeleid dat het kabinet moet overwegen uitgeprocedeerde asielzoekers extra de tijd te geven. Ze zouden dan nog een jaar in Nederland mogen blijven voor ze moeten vertrekken. In Roermond is vandaag afscheid genomen van oud Gijzen... van Roermond, die maandag 80 jaar oud overleed. Kardinaal Simonus ging voor in de uitvaartmis. In deze eigeres dankzegging bij uitstek... danken wij God voor hem, voor zijn geloof... voor zijn liefde tot Christus... om hem dan vanmiddag op het kerkhof van de zusters van de Kollenberg... te begraven. Daar wil hij overigens begraven worden, omdat, zoals hij zei, daar aan zijn graf in ieder geval nog gebeten zal worden. Kardinaal Simonus vergeleek Gijzen met iemand die de bel zet... aan de wortels van bomen die geen goede vruchten dragen. Gijzen was van 1972 tot 1993 bisschop van Romond. Hij was door het Vaticaan benoemd om orde op zaken te stellen... in de progressieve Nederlandse kerkprovincie. Na de requiemis werd Gijzen begraven... op het kloosterkerkhof van de zuster Kabelitessen in Sittard. Ja, je doet Om kwart over twaalf vanochtend begonnen 198 renners aan de 100ste editie van de Tour de France. De eerste etappe was er één over 213 kilometer op het eiland Corsica. De rit ging van Porto Vecchio naar Bastia. Al vroeg in de etappe ontstond er een kopgroep van vijf man. Lars Boom is in ieder geval een van de Nederlanders in de kopgroep. Die zagen we erbij rijden. Na 45 kilometer streden de vijf om de eerste prijs van deze dag, de Tour, de bolletjestrui. Deze viel te verdienen op een kolletje van de vierde categorie. En daarachter hebben we dan de streep en het spandoek. En dan kijken we of Boom daar nog overheen komt. Hij wordt vakkundig aan de kant gezet door Cousin. En dat betekent... Nee, Lobato die komt binnen door De Spanjaard, Ja, dat hoorden ook eigenlijk wel hoor. Een Spanjaard in de bolletjestrui. De vijf hadden een maximale voorsprong van rond de vier minuten. Nadat Lars Boom de eerste tussensprint won en 20 punten pakte voor de groene trui, pakte het peloton de vluchters terug. En toen gebeurde er iets opmerkelijks. De bus van Orica GreenEdge reed tegen de finishboog aan. Ja, ik zit op de finish. Ik zie dat er nog steeds gefrot wordt daar, uh, aan uh, die stallage. Die bus die staat er nog steeds onder. Maar we horen zojuist dat de finish gewoon uh, drie kilometer vervroegd is. Dat de organisatie heeft besloten om de finish gewoon drie kilometer eerder te laten zijn... De renners gingen dus eerder dan verwacht de sprint aan... en dat staat garant voor. En we hebben weer een zware valpartij, hoor. Een zware valpartij daar vooraan. Ik zag wel een van de mannen van Belkin erbij liggen. En dan gaan we eens kijken wat daar gebeurt. Het gebeurt echt helemaal vooraan in het peloton. Het is een van de mannen van Omega die daar valt... en die neemt dan een paar renners met zich mee. Dan knalt er ook nog eentje zo tegen een lantaarnpaal aan. Ja, en als nou eens even het beeld goed wordt... staat daar Peter Sagan bij? Jawel, Peter Sagan staat daarbij. En daarna kwam er weer nieuws... Van de tourradio. Ja, en volgens mij ze gaan hier toch gewoon aankomen hoor. Want ze zijn inmiddels al in de laatste officiële twee kilometer. Want ze hebben zojuist die hele vreemde bocht gehad hier in Bastia. En dan gaan we toch gewoon weer sprinten hier, ondanks de eerdere berichten van, via de tourradio dat er op drie kilometer zou worden afgesprint. Ja nou, wel, ze komen wel degelijk hier aan.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 Agoshimano. Een mooi succes dus voor de Nederlandse ploeg. De reactie van general manager Ivan Spekenbrink. Ik weet echt even niet wat te zeggen man. Ongelooflijk hé. Het is echt ongelooflijk wat daar allemaal gebeurde. Waar ligt de finish? Waar uh, Hier over drie kilometer. Valpartijen. Ja, Ik zag op een gegeven moment de jongens in slaghoorden. Echt heel geweldig hoe ze... Ja, ik heb ook via tv gezien, maar hoe ze hier, uh, hoe ze hier de worden hielden. Ja, en Marcel die het grandioos afmaakt. Maar heel mooi ploegwerk. Goed, dag 1 zit erop. De verdeling van de truien. De gele trui dus voor Marcel Kittel. De groene trui eigenlijk ook voor Marcel Kittel. Maar Alexander Christophe zal het groen dragen morgen, omdat Kittel geel heeft. De bolletjes trui is voor Juan José Lobato. De witte trui voor Marcel Kittel. Danny van Poppel zal wit dragen morgen. En de beste Nederlander, Danny van Poppel, derde. En dan was er ook nog ander sportnieuws. Sport. Igor Sijsling heeft zich niet weten te plaatsen voor de vierde ronde van Wimbledon. Hij gaf in de derde set van zijn partij tegen Ivan Dodig op. De Nederlander stond toen al met 6-0 en 6-1 achter. En het was de dag van de enige Nederlandse Grand Prix voor motoren, de TT van Assen. De 90.000 liefhebbers op het circuit zagen een verrassende winnaar in de Moto GP-klasse, Valentino Rossi. Verslaggever Ragnar Niemeyer. Valentino Rossi, dus de Italiaan die al jarenlang niet meer wist te winnen in een Grand Prix. Negenvoudig wereldkampioen, maar de laatste jaren niet succesvol geweest. En uitgerekend op een van zijn lievelingscircuits, het snelle circuit van Assen, daar slaat hij toe. Hij is de hele week in de schaduw geweest van Jorge Lorenzo, zijn ploeggenoot. Die op en neer ging naar Barcelona vanwege zijn gebroken sleutelbeen. En Rossi broede op een plan. Valentino Rossi wint de Grand Prix. in de beroemde Geert Timmerbocht al vroeg in de wedstrijd goed gezien startte Dani Pedrosa te passeren. Die blijft wel de leider in de stand om het wereldkampioenschap. Maar Rossi laat zien dat hij het racen nog niet verleerd is. En dat levert prachtige plaatjes op aan het einde van de rit. Hij stopt, gaat staan bij zijn supporters. De officials, de baanmarshals nemen hem op de schouders. Want Valentino Rossi is een heel klein beetje van Nederland. Dat was de sport. En om de uitzending te bekronen, verkeersinformatie... Bij de AWB Dennis Mooij. Goedenavond. Nou, vanwege de TT van vanmiddag is het druk op de A28 vanuit Assen naar Hogeveen. Nu is er ook nog eens een ongeluk gebeurd. Je hebt er een half uur vertraging tussen Assen-Zuid en Westerbork. Want er staat vier kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending. Een verplicht vaccin tegen Mazelen heeft geen zin, zegt het RIVM. Opnieuw een liquidatie in Amsterdam. Een man is een auto doodgeschoten. En de eerste toeretappe verloopt chaotisch.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 Je hoort een collega het wel eens zeggen. Ik vind het prima om tot mijn 67ste te werken. En dan zo'n blik van appeltje-eitje. Maar mogen we even plagen? Drink je later niet liever een glaasje rosé om vier uur... in plaats van poedersoep uit een kantoormok? Daarom introduceert Robeco Belegvarken. Een bijzonder heerschap dat schuurt, prikkelt, uitdaagt... en met nieuwe inzichten komt in je financiële toekomst. Kom in actie.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 Dat Google onze meeleest, Albert Heijn met de bonuskaart onze aankopen in kaart brengt, Twitter onze tweets bewaart, dat wisten we al lang. Maar na de ontboezemingen van de Amerikaanse klokkenluider Snowden over het aftappen van telefoongesprekken door politie en inlichtingendiensten, en met nieuwe technologieën zoals de drone die iedereen voor een paar honderd euro kan aanschaffen, lijken we nergens meer onbespied. Is onze privacy in het geding? En als dat zo is, waarom staan we dan niet met z'n allen op de barricade? Vanavond praten wij in Pavlov met vier gasten over het belang van privacybescherming tegenover het belang van veiligheid. In Nederland uh, lijken we nogal lakoniek te reageren op wat de overheid allemaal van ons te weten komt. Max Welling, is die houding van ons terecht? Even een kort antwoord, Hoef nog niet allemaal met argumenten, want daar hebben we nog 40 minuten voor. Nou, ik denk deels is het uh, niet terecht. Ik denk dat het deels uh, de privacy wel degelijk geschonden wordt en dat daar... Ook nadat nou, instituten zoals Bits for Freedom en Vrije Bits zich daarmee bezighouden heel erg goed is. Deels denk ik ook dat een hoop mensen zich realiseren dat veiligheidsdiensten heel noodzakelijk zijn. En, en, en zeg maar de telescoop van de veiligheidsdiensten is, uh, is data. En, um, en dat, uh, dat je niet zomaar die data kan afpakken van die veiligheidsdiensten. Om, voor hun om functioneel te kunnen zijn. Oké. Okay. Miek Wijnberg, je bent voorzitter van de burgerrechtenvereniging Vrijbid. Ja. Even een korte reactie. Terecht de of niet? tegenstelling is een onjuiste vraag. Juist doordat privacy op allerlei gebied momenteel geschonden wordt... is onze veiligheid in het geding. Goed, helder. We gaan straks verder. Wouter. Ja. Ja, ja, Wouter, jij bent, van, uh, uh, jij bent promovendus hè, op de Universiteit van uh, Tilburg... en je doet onderzoek naar uh, ons gedrag op internet. Ja. ja. Nou, Ik denk dat die laconieke houding uh, niet terecht is, maar ergens wel begrijpbaar. En dat dat ook deels komt omdat de meeste mensen gewoon de risico's nog niet uh, begrijpen of, of onderschatten. En dat ze vaak ook geen inzicht hebben op hoeveel data er nu eigenlijk wel niet verzameld wordt. Oké, okay, dus we zijn niet zozeer laconiek, maar onwetend, zeg jij. En dan eh, hebben we dan nog een gast, En dat is eh, Niels Westerlaak. Hij is van eh, Bits of Freedom. Waar staat dat voor? In het Nederlands? Nou, ja, <laughs> nou, ja. uh, nee, wij zetten ons in voor uh, internetgebruikers. Uh, dus de mensenrechten van internetgebruikers in Nederland. En privacy valt daaronder. Ja. En vind je onze houding laconiek in Nederland? Of, uh... um, nou, Eigenlijk merken wij dat interneters vooral interneters privacy steeds belangrijker vinden. En dat ze ook kenbaar maken aan ons en ons steunen. Um, maar eigenlijk ook het, uh, uh, uh, het feit dat we het er nu over hebben... en het feit dat uh, die documenten in het nieuws zijn gelekt... en dat iedereen het er nog steeds over heeft, dat zegt volgens mij wel wat. We zijn dus niet zo laconiek als het lijkt. Dat Inderdaad. is je antwoord. Max Welling, uh, u bent hoogleraar Informatica hè? Uh, aan de UvA. Um, vorige week maandag drukte het NRC Handelsblad een ingezonden brief van u af... waarin u betoogt dat we de veiligheidsdiensten niet moeten dwarsbomen... want ze verrichten nuttig werk. En daarom zegt u, mijn data mogen ze hebben. Ja, dat was wat gechargeerd misschien, uh, zoals dit titel erboven gezet was. Maar ik ben het daar in essentie zeker mee eens. Maar bent u niet bang voor misbruik dan? Ik ben ook heel erg bang voor misbruik. En daarom, uh, maar ik denk dat er een oplossing is um, die, zo, die zowel zeg maar, misbruik kan voorkomen... Um, als ook... Zeg maar de data beschikbaar stellen voor veiligheidsdiensten... om die dan vervolgens te gebruiken om onze samenleving veiliger te maken. Dus het, uh, je moet wel wat van je privacy inleveren... om um, um, uh, nou ja, de, de veiligheid te garanderen? Nou, de vraag is een beetje wat we verstaan onder, onder privacy. Want um, vindt u het een privacy-schending als um, bijvoorbeeld een algoritme... naar uw data kijkt? Dan denk ik bij mezelf. Nou ja, dat dan het... krijg ik al een beetje van algoritme uh, en data. Wat is... <laughs> <laughs> dan denk ik, ach laat maar. Weet je? Ja, maar, maar dat is natuurlijk een essentieel verschil. Over, over, waar, waar hebben we het dan over? Geven ze een concreet voorbeeld? Nou, laten we zeggen: um, ik stuur een, uh, een tweet. En um, vervolgens gaat die door een of ander systeem heen. Die bijvoorbeeld kijkt naar welke woorden er in die tweet voorkomen. Um, en vervolgens wordt daar niks mee gedaan als er niks bijzonders is. Um, en, en wordt ook niet opgeslagen. He, maar er wordt wel even naar gekeken. Dus vinden wij dat een privacy-schending, ja of nee? Ik persoonlijk heb daar geen problemen mee. Um, maar als Masha in die tweet zou uh, het gebruiken: uh, bom of aanslag, dan. Dan wordt hij gelezen. Dan denken ze: nou, hou even. Die moeten we even nader onderzoeken. Kijken of er in andere tweets een patroon te herkennen <coughs> valt met dezelfde woorden. Nou, je zou dus uh, kunnen voorstellen dat als niet één zoiets. Dat is natuurlijk het misverstand. is als je één tweet stuurt met het woord bonden... en dat er dan niet meteen allerlei uh, rode vlaggen afgaan. Uh, maar je, dan moet er dus een zeer belangrijk patroon ontstaan. Dat gaat vaak met netwerken. Dus dan zeg je van, nou, er zijn mensen die, uh, waarvan we al weten dat ze een criminele achtergrond hebben, um, die zijn al, zeg maar, uh, die zijn al gespot. En um, als jij dan veel met die mensen zeg maar, communiceert, mm -hmm. dan zou daar een patroon kunnen ontstaan. Uh, waarbij dan zegt: Oké, okay, nu, nu is het zaak en dat moet dan via rechtelijke uh, zeg maar, uh, wetgeving. Dus dat je naar de rechter stapt om te zeggen: Oké, okay, we hebben nu, nu hebben we een patroon ontdekt uh, wat wij denken dat gevaarlijk is. Uh, mogen wij nu na kijken wie dit zijn en kunnen wij dat verder onderzoeken? Ja. Nou, vind ik het uh, uh, uh, prima als, uh, weet je, als daar wel. Uh, als een rechter daarna moet kijken en die moet uh, afwegen van... Nou, oké, okay, um, wel of niet, uh, in deze situatie lijkt me dat uh, prima, dus ga maar kijken. Maar wat nou als die gegevens in verkeerde handen komen? Ja, okay, dat is een ander heel belangrijk punt. Um, je moet in dit soort situaties, waarbij instanties met zeer persoonlijke data um, in contact komen... moet je ervoor zorgen dat eerst die mensen die daarmee in contact komen zeer goed worden opgeleid. Dat het een heel beperkt aantal mensen zijn die daarmee in contact komen... En dat die mensen worden gecontroleerd. Het liefst natuurlijk uh, door bijvoorbeeld uh, de Tweede Kamer. Dus we hebben een commissie stiekem in Nederland. Die wordt geïnformeerd. Uh, dat is nog steeds erg stiekem natuurlijk. Um, <tie> ik zou best graag zien dat er iets meer naar buiten komt. Uh, het is een beetje raar dat we nu pas ontdekken... wat er allemaal gebeurt met die data. Um, en ik zie niet in waarom het nou zo uh, zeg maar de veiligheid verschadert... als wij iets meer te weten zouden komen wat er allemaal binnen die veiligheidsdiensten gebeurt. Maar zo'n tweet bijvoorbeeld, hè, want uh, daar begon je mee... Um, uh, uh, dat um, vind je niet zo erg. Of tenminste, weet je, als daar een paar dingen in staan en dat wordt gecontroleerd... dat vind jij niet zo erg. Maar wat, wat is voor jou dan wel privacy-schending? Wanneer komen ze wel te dichtbij? Nou, ik zou bijvoorbeeld wat er nu in Amerika gebeurt met, die, met de NSA... ik denk dat daar over een lijn is heen gegaan. En het, be het belangrijkste probleem voor mij is niet... dat ze in al die data kijken... Maar waar het, waar het probleem is, dat al die data... die wordt verspreid onder heel erg veel mensen. Uh, subcontractors, dat zijn duizenden subcontractors... die krijgen allemaal die data te zien. Die moeten dan wel zeg maar, zweren dat ze er niks, uh, uh, niks geks mee doen. Maar ja, als je, daar, als je die data in zoveel handen legt... dan gaat het een keer mis. Nou, Dat is natuurlijk ook met Snowden gebeurd. Hè, dat is, die, die man die had inzicht in al die data. Dat was gewoon iemand die, uh, die niet binnen de NSC... Nood, ja, dat is volgens mij een subcontractor... En, um, ja, en die heeft dat naar buiten gebracht. Ik denk dat de NEC best zijn handen in eigen boezem kan steken. En zeggen van ja, wij zijn daar niet goed mee omgegaan. Ik zie veel liever dat die data uh, ge bijvoorbeeld geëncodeerd wordt. Dat niemand bijvoorbeeld kan zien wat de telefoonnummers zijn waarnaar uh, waar gekeken wordt. Um, zodat als jij die data in handen hebt, dat je dan, niet, uh, dan wel naar patronen kan zoeken. Maar niet weet met wie je te doen hebt. Welke Dat uh, persoonen... mag dan pas nadat je informatie... Uh... Moet ik dat zeggen, nee, dat je toestemming hebt gekregen om te vragen... wie is dit? Van wie is dit? Ja, namelijk? dat moet dan weer via de rechter, zou ik zeggen. Maar er ja. moet niet zo zijn dat individuen, uh, die in, die, die, uh, die, zeker geen subcontractors... dat die die, handen, die, die die data in handen krijgen... en vervolgens dat zomaar zouden kunnen lekken naar iemand anders. Want dan maak ik mij ook zorgen over... dat uh, iemand anders uh, zeer geïnteresseerd wordt in mijn uh, data... en dat gaat kopen... Uh, voor veel geld en vervolgens dat ik daar dan weer... Uh, de, de nadelige gevolgen van ondervind. Okay. Uh, Miek Wijnberg, voorzitter, Burggerechtenvereniging. Vrijbid, u bent juist heel erg bang voor al die uh, gegevens... die u, de overheid van u kan krijgen. Ja, Sorry dat ik gelijk weer verbeter. Het is niet dat ik bang ben. Ik vind het onacceptabel dat zowel de overheid als het bedrijfsleven op dit ogenblik uh, in grote getalen alle mogelijke... en liefst zoveel mogelijk persoonsgegevens aan het verzamelen zijn. Ik wil gelijk even reageren, als dat mag. dat over veilig... hey, Maar even, even wat ja? is het verschil voor u tussen bang zijn... en iets onacceptabel vinden... Het gaat er niet alleen om dat ik bang ben dat men mijn gegevens vastlegt... Mm -hmm. en wat daarmee mis kan gaan, dat is maar een as aspect. Ik wil gewoon niet continu ge bespioneerd worden. Dat is uw recht als burger. Ik wil gewoon met rust gelaten worden. Ja. Ik wil gewoon onbespied over straat kunnen. En ik dus wil niet als gedachte tussen... aangezien worden... Hm dat ik bang ben over wat er allemaal mis kan gaan met die data... dat bijvoorbeeld al het werk voor veiligheidsinlichtingendiensten... nou in zich, juist in zich heeft dat dat niet via rechtelijk bevel gaat... dat data's bekeken worden door automatische systemen... waardoor gegevens buiten de context worden beoordeeld... nooit meer te verwijderen zijn. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er zijn een heleboel aspecten... waar bang zijn, misschien wat overdreven is, maar meer van... Ja. Je, je, met enig gezond verstand zie je wat er allemaal verkeerd gaat. Wat doet u er tegen? Ik verzet mij daartegen. Hoe? En ik probeer zoveel mogelijk om aan mensen uit te leggen... wat er aan de hand is, wat er voor belachelijke data worden vastgelegd... hoe makkelijk mensen ja. maar van alles vragen en vastleggen. Maar hoe verzet u zich? Ik geef bijvoorbeeld uh, niet mijn lichaamskenmerken die van mijn lichaam zijn, die bij mijn identiteit horen, in eigendom aan de staat der Nederlanden. U hebt, u, u hebt bijvoorbeeld geen vingerafdruk op uw paspoort? Nee, ik heb geen paspoort. Ik krijg geen paspoort, geen identiteitsbewijs, niks. Omdat u dit weigert? Omdat ik weiger om mijn lichaamskenmerken in eigendom aan de overheid te geven. En u zegt, want het is... Mijn lichaam. Daar heeft de overheid verder niets mee te maken. Ja, als ik verdacht word van uh, uh, een strafbaar feit. Ja? En uh, uh, men heeft gereden uh, uh, aanleiding om te denken: van nou, we hebben uh, de bekende, de moord, uh, we hebben vingerafdrukken gevonden. Zij is zo verdacht, wij gaan haar vingerafdruk vergelijken met die van het plaatselijke lichtvinger. Heel anders, ik wie. Mm -hmm. Maar om een identiteitsbewijs te krijgen... wat ik moet hebben van onze Nederlandse staat. Om daarvoor mijn <kijkt> vingerafdrukken af te geven. Om daarvoor te accepteren... dat mijn digitale gezichtsopname in ja. een administratie... Maar wat kost u komt. dat, dit verzet? Want u hebt nu niet zo'n ding. Dat moet u beperken ergens. Ja, het beperkt mij buitengewoon. Beschrijft, het dus, een... beschrijft het dus. Nou, ik mag niet naar het ziekenhuis. Ik mag niet uh, een... Uh... Uh, handeling bij de notaris. Uh, uh, uh, uh. Nou, dat is geen Nederlands meer. Ik mag niet naar de notaris om iets te regelen. Ja. Dus ik mag mijn testament niet regelen. Maar ook niet een testament uh, uh, afwikkelen... Uh, waar ik mee te maken heb in familieverband. Dus uh, u bent maar een maar burger ik mag met ook een handrem niet als Ik mag als voorzitter van de... Ik kreeg gisteren het uh, telefoon van de belasting dat er een statutaire wijziging moet worden doorgevoerd. Maar dat kan niet, omdat ik geen identiteitsprijs heb. Dus je mag je functie... Maar wat levert u dit op? Ik mag ook niet stemmen. Ik Miek... mag dus ook niet... Wat levert u dit op? He, want u, u, u, u, u, ik, zei, ik riep net even tussendoor, u bent de burger met een handrem op. U kunt niet alles doen wat een gewone burger kan. En wat, levert, wat is het voordeel van deze actie? Nou, dat de bewustwording wel wat aantrekt, zo hier en daar. Maar het beperkt je ook enorm, natuurlijk. Ja, als je dat geeft, beperkt het je ook enorm. Je moet je eigen vingerafdrukken afgeven. Dat ja, maar, je he, leeft maar het zo als al je dat doet. In. Ja, precies. Want uh, wij kunnen Vandaag met z'n allen. Morgen komt er iemand die zich voor mij kan uitgeven. Vingerafdrukken worden opgeslagen in een ja. op afstand uitleesbaar leesbaar chip. Hè? Uh -huh. Straks loopt er iemand rond met mijn gegevens in een paspoort. En... Ja, maar het lijkt me zo lastig nou, om de, dan dan niet als... Dan ben je als... nog wel iets meer beperkt, hoor. Als een ander met jouw identiteit ervan uh, doorgaat. Miek, het lijkt me zo lastig om uh, als burger dan volwaardig te participeren. Is ook. Je wordt ook buiten de maatschappij. We hebben nu ongedocumenteerde Nederlandse staatsburgers, Een nieuwe groep. En, en u bent er één van? Ja. ja. En is dit gevecht te winnen? Want uiteindelijk wil niet natuurlijk dat wij met nou, ons allen in, in het verzet gaan. In principe geloof ik in het rechtssysteem. In principe geloof ik nog steeds in de rechtsstaat. En ik wens te winnen de juridische strijd. Alleen... Nu zijn we in hoge beroep met meerdere mensen... waaronder ik, aangeland bij de Raad van State... onze hoogste mm -hmm. uh, rechter in zaken bestuursrecht. En die heeft gewoon de rechtszaken stilgelegd. En dat betekent dat al die mensen niet mogen doorprocederen... bij het Europese Hof voor de rechten van de mens... die hier eerder al uitspraken over hebben gedaan. Mm -hmm. Dus ja, nou begint toch het uh, woord politie-staat en rechtsstaat... toch wel een beetje tussen aanhalingstekens te verdwijnen. Ja. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk? Er zijn er nu acht in hoge beroep waarvan de rechtszaken stilgelegd acht. zijn. En er zijn duizenden burgers in ons land die tot op heden weigeren... om hun huh? biometrische gegevens te laten vastleggen. Niels westerlaken um, van Bits of Freedom. Um, geef eens een reactie op, uh, uh, op wat Miek net allemaal heeft verteld. Ik vind het zeer moedig. Um, ja, al... Ben ik meer bekend met, uh, met internetzaken als dit soort uh, burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar ja, uh, dat ook mensen... op internet kan je bijna niet meer zonder. Precies. Alles... maar er zijn ook genoeg mensen die stoppen met Facebook... ook al hebben ze al hun vrienden op Facebook zitten of die stoppen met Gmail... ook al moeten ze dan hun adres veranderen en dat dan al hun adressen doorsturen. Er zijn heel veel ongemakkelijkheden die je inderdaad hiermee op de hals haalt. Daarom vind ik het des te moediger als iemand zo'n principe kwestie ervan maakt... en dit ook daadwerkelijk doorzet. Maar bijvoorbeeld internetbankieren. Hè? Want het is bijna uh, uh, onmogelijk om, uh, um, om niet meer aan internetbankieren te doen. Het wordt ontzettend moeilijk gemaakt uh, om je bankzaken te regelen zonder internet. Top? Ik doe het nog steeds met een overschrijfkaartje. En hoe lang duurt dat wel? Niet dat weet dat ik het niet. dan gaat lekker afgeschreven. Dat ik kan Maar, niet schrijven. Schrijven ja, maar hoe je moet er dus overschrijfkaart... nu opeens voor betalen ook. Ja. Dat was ja. vroeger nooit. Goed. Um, ja, inderdaad. Je wordt uh, geacht om te internetbankieren. En het is, uh, het is makkelijk. Het is uh, uh, volgens de bank ook zeer veilig. Um, en hier zijn de banken dan wel verantwoordelijk uh, voor een veilige verbinding. Uh, om ook hun klanten uh, bewust te maken van de gevaren die er ook bij internetbankieren kunnen ontstaan. Um, en zo krijg je hopelijk een goed systeem... waar mensen op een veilige manier hun bankgegevens kunnen achterlaten... en ook hun bankzaken kunnen regelen. En wat doet Bits, for, uh, Bits of Freedom um, uh, nou ja, hieraan? Of, of niet, niet per se aan uh, dit internetbankier, ja, internetbankieren. hoor. Maar, dat, uh, maar gewoon... Ja, internetbankieren, dat is een neutrale zaak natuurlijk. Ja. Um, maar als Bits of Freedom proberen we mensen wel bewust te maken... van uh, de, de risico's die je kan lopen op internet. Dus dat is niet specifiek op internetbankieren... of op uh, digid gebruiken... Of, Um, ja, grote bedrijven zoals Facebook of Google je data afstaan. Maar wel, um, waarom sta je data af? Wees ervan bewust. Um, zie in waar het fout kan gaan. Um, probeer de techniek ook een beetje te snappen. En zorg dat je op een verantwoorde manier gebruik kan maken van internet. Maar is het echt heel erg dat, er allerlei, dat we allerlei sporen achterlaten? Um, dat hoort niet erg te zijn. Nee, natuurlijk niet. Maar um, wees je er dus bewust van. Uh, dat is al... Intens lastig om uh, te bekijken wat je nu daadwerkelijk achterlaat. Dus als je een zoekopdracht doet in Google, wat, blijft, wat pakt Google dan precies mee? Slaan ze de zoekopdrachten op? Nou, ja, dat doen ze. Maar zodra je dan de links gaat klikken, welke sites kom je op? Wie kijken er dan nog met je mee? Zijn dat alleen advertentienetwerken? Of zijn dat ook mensen die, uh, die andere sporen in kaart brengen? Het is van belang om te kijken, uh, welke voetsporen laat ik dan achter? Dus het is onmogelijk om geen voetsporen achter te laten. Maar zorg dat je dat zo min mogelijk doet en zo verantwoord mogelijk. Uh, oh, we gaan, we gaan, uh, ik zie dat het al vier over half, uh, half voor, zeven is. En we, we, we hebben we ook muziek, die hebben we helemaal niet aangekondigd. Nee. Straks praten we met jullie verder. Uh, en dan uh, gaan we het nog eens eventjes uh, hebben over ons recht op vrijheid, zullen we het maar even zeggen. Uh, versus uh, de, de inbreuken die de overheid uh, op onze vrijheid probeert te maken. We hebben muziek, er zitten twee zusjes hier, Louis, Loes en René Wijnhoven. Eén op cello en een ander op gitaar, maar ze noemen zich Clean Pete. En het is vakantietijd en de arm gaan ze zingen, ik ga op reis en neem mee. Ik weet niet veel van reizen, heb het zelf nooit echt gedaan. Maar als ik door jouw foto's kijk, krijg ik zin om weg te gaan.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 Ik woon mezelf achterna Ik wil naar Argentinië Maar dat is in Amerika Jij hebt straks zoveel gezien En ik heb nog zo'n weg te gaan Ik heb me ook heus niet ingebeeld Hoe die foto eruit zou zien Als ik er toevallig op had gestaan Ik ben niet echt nieuwsgierig naar hoe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 Allerliefste. En ik ben dus niet veranderd, maar ik heb het geprobeerd. De kater kwam later, maar hij is gearriveerd. U hoorde Clean Pete met het lied Ik ga op reis en neem mee. En op dit moment zijn ze druk bezig met een uh, debuutalbum. Ze zijn niet aan het opnemen. Maar uh, ondertussen spelen ze ook nog door het hele land. Volgende week 3 juli in de Tolhuistuin in Amsterdam. En daarna wordt het nog getoerd door heel Nederland. Kijk vooral even op de website www.cleanpiet.nl voor meer optredens. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Vandaag praten we in Pavlov over de bescherming van onze privacy. Met Miek Wijnberg, voorzitter burgerrechtenvereniging Vrijbid. Met Max Welling, hoogleraar informatica UvA. Ook wel hoogleraar machine learning genoemd. Of science, data science, het heeft allemaal verschillende begrippen. Met Niels Westerlaken van Bits of Freedom. En met Wouterstein, promovendus aan de Universiteit van Tilburg. Die onderzoek doet naar ons gedrag op internet en de sociale media. Eh, heb je daar al iets merkwaardigs gevonden, iets wetenswaardigs, laat ik het zo maar eens noemen? Nou, in mijn onderzoek, zoals ik al zei, ik richt me vooral op de verschillen tussen jongeren en ouderen. Ja. En, en wat dan, valt daarin op? Uh, dat er van jongeren wordt gezegd dat ze niet om privacy geven, maar dat dit eigenlijk uh, heel erg meevalt. En dat hierbij vaak wat hier een, een deel in speelt, is dat uh, tegenwoordig, als het de discussie over privacy gaat, dan gaat het al gauw over data verzamelen door uh, regering, door. Of waar we het voor de muziek over, hadden. De muziek over ja. hadden. Terwijl, zeker voor jongeren, zijn dit vaak uh, onderwerpen... die voor hun nog helemaal niet spelen. Waarom niet? Um, nou, die, die wonen nog in een ouderlijk huis, die wonen nog thuis. Die willen met vrienden spelen. Of die willen dus bijvoorbeeld uh, uh, weg van hun ouders met vrienden zijn. Nou ja, En in zo'n geval is bijvoorbeeld Facebook ja. een perfecte oplossing. Jawel, maar o, iedereen kan daar min of meer bij. En dat uh, vinden ze niet... Um, ja, nou ja, tra traditioneel natuurlijk waren ouderen heel weinig uh, aanwezig op uh, zoals, je net zegt, zoals Facebook. Ja. En uh, het is ook een toevalligheid uh, tegenwoordig. De, uh, nu je hoort dat er meer ouderen ook op Facebook komen, dat je tegelijkertijd hoort dat het minder populair wordt onder de jongeren. Wat maar waarschijnlijk ik... een deel speelt, is dus dat het niet meer de prijs leeft die ze wilden. Oké, okay. want, want ik begreep niet zo goed waarom je zei, die wonen nog thuis, die willen even ontsnappen, gaan dan op Facebook. Dat, ja. dat snap ik wel. Maar waarom ze dan niet bang zijn voor uh, hun privacyverlies? Uh, nou, dat is omdat het het eerste zijn... dat is dus, uh, ja, een beetje abstracte uh, begrippen nog voor ze. Maar ten tweede natuurlijk, wat daarbij meespeelt... is dat uh, al die risico's uh, absoluut niet transparant zijn online. So, uh, bijvoorbeeld We hebben het nu gehad over uh, de Twitterberichtjes die we deelden. Maar zoals bijvoorbeeld, Nieuws ook al net zei... Uh, wat natuurlijk ook meespeelt, is dat uh, Facebook bijvoorbeeld niet alleen maar... al jouw foto's, al jouw berichtjes verzamelt. Maar tegelijkertijd, uh, op elke site die je komt... waar een like-button staat van Facebook... Ja. wordt gelijk een pingetje gegeven van Facebook. Jij bent daar geweest en dan ja. wordt aan je profiel toegevoegd. Ja. En dit zijn allemaal dingen die dus eigenlijk... Ja. Maar goed, dat weet Facebook alleen, maar NSE, die, die, die uh, inlichtingendienst van Amerika... die kan daar gewoon naartoe... Dat, dat is nu duidelijk geworden door Snowden. Die, kan daar, mm -hmm. die heeft er gewoon toe, uh, toegang in. Ja, nou ja, maar ik zeg dus ook niet dat het, dat het geen probleem is... dat uh, jongeren Alleens. zich daar niet druk om maken. Nee, <laughs> maar, maar je constateert het alleen maar. Ja, ja. En, Ze realiseren en, zich eigenlijk nou, niet. Wat, wat er... is belangrijk is, is, is wat, wat er moet worden beseft... is dat uh, het nu niet zo is dat uh, door uh, sociale netwerksites en dat jongeren zich daar uh, zoveel gebruik van maken, zoveel delen... dat, dat je dan kan concluderen dat, dat uh, privacy dus minder belangrijk wordt in de maatschappij. Um, nou zeg ik niet dat social media geen impact heeft... over hoe belangrijk privacy in de maatschappij is. Maar uh, wel dat uh, het nog niet zo is dat je bij jongeren... nu al definitief kan zeggen, nou, privacy is dood. Ja. Max Welling? Wat vind je ervan? Ja. <laughs> ik zag je een paar keer knikken. Uh, <laughs> ja, ik vind... Uh, ik, ik, ik, nou, ik, ik, het eerste wat ik graag wil zeggen is dat ik... Niet, ik denk niet dat de mensen zo ontwetend zijn als wij nu hier suggereren aan tafel. Ik denk dat de mensen wel degelijk een hele duidelijke afweging maken. Dus aan de ene kant, ja, mijn privacy wordt geschonden. En dat is ook na de dingen die uh, naar buiten zijn gekomen, naar Snowden... is duidelijk geworden met een, uh, met een peiling van Maries de Hond... dat nog steeds een grote meerderheid van de Nederlanders... Uh, het eens is met uh, het veiligheidsdiensten die in zelfs persoonlijke gegevens uh, rondsnuffelen. Mits goed gecontroleerd, denk ik, dat ze daar wel bij denken. Maar goed. Is nou, het, zo, ik denk de dat is de ongeveer helft, de helft van de ondervraagden, las ik. Nee, het is veel meer. Ik heb het hierbij. Maar het is, uh, het is de 83 Maar, procent, maar, maar dat uh, zinnetje maar wat je erbij zei, hè? Mits ja, ik denk goed dus, gecontroleerd. Ik denk dat hier door belongs... juist wat er in Amerika gebeurt. Hebben we hier toch ook wel enige reden om wantrouwen te ja, hebben? Ja, maar ik denk hè? dat de Nederlanders een regering meer vertrouwt... dan ten eerste de Amerikaanse regering... en ook dan de Amerikaans een Amerikaanse regering vertrouwt. Ja. Kijk, een Nederlander. Ik heb het gevoel dat hij wel degelijk denkt dat de Nederlandse veiligheidsdienst goed gecontroleerd wordt door het parlement en door rechterlijke macht. Maar in Nederland zijn we top in het aftappen van telefoontjes. Waarom? Dat weet ik niet. Nee, precies, maar dat is toch wel enige reden om wantrouwen. Ja, dat is ook wel zo. En dat is ook zo. Daar ben ik van overtuigd dat er ook goed naar gekeken moet worden. Maar voor mij is de crux. Of er werkelijk ook mensen zijn die daar goed naar kijken. en die daar hun uh, een fiat over geven. Ja. op het moment dat het uh, zeg maar, dat er wordt afgetapt. Miek Wernberg. Ja. Ik wil drie dingen zeggen over jongeren. Ten eerste dat je van jongeren niet kunt verwachten. dat zij kunnen overzien. dat gegevens die over hun worden vastgelegd. en over hun vriendenkring, over hun leefomgeving, over hun familie. dat ze daar in hun latere leven nog wel eens uh, mee op de koffie kunnen komen. Uh, je kunt van een kind van 16 niet verwachten dat hij op een of andere manier het besef heeft... wat mensen van mijn generatie hebben, wat dat betekent. Als straks de BVD of de Stasi of de weet ik veel allemaal zegt... nou, wij vinden het toch niet zo'n goed idee dat u later zelf kinderen op gaat voeden. Het zijn zelf nog kinderen. Heel praktisch, ik leg wel eens kinderen uit dat als zij nou een vriendje op bezoek hebben en ze hebben alle twee de mobiele telefoon aanstaan... dat dus uit te peilen is waar iedereen is. En dat het dus ook te doen gebruikelijk is in ons land... dat als er dan een misdrijf gepleegd wordt... dat de politie rustig iedereen een uh, sms'je gaat sturen... Uh, met de mededeling dat zij in de buurt waren... of ze zich maar even willen melden om te laten weten of zij getuigen waren. Dan schrikken ze wel. En ook als ik jongeren uitleg van, ik krijg een bericht van jou. Staat er in die mail, maar dat is van Facebook. Dat jij mij uitgenodigd hebt om uh, vrienden met mij te worden. Maar jij weet van niks, want Facebook doet dat. Want als jij één vriend invoert uh, die jij dan als nou vriend tussen aanhalingstekens, dat kan dan niet op de radio, maar goed. Uh, wat zij dan vrienden noemen connecties. Je geeft één connectie door Facebook, kopieert je hele adresboek. En zo zijn er dus allemaal kinderen. Uh, die geven dan drie vriendjes door, zou ik maar zeggen. En komen er dan achter dat de opa's en de oma's namens hun... een uitnodiging hebben gekregen van... Okay. U bent uitgenodigd. Dan gaan systemen lopen en beginnen... Ja, maar dat was niet de bedoeling. Is dit de eerste opmerking die u gaat maken? U wilde drie opmerkingen maken. Nou, ik had Facebook, de hele adresbestand doorgegeven. Oké, niet Ze zijn maar, alle drie er, uh, ja. nu er gemaakt. Maar je, je zei van ja, uh, het is onmogelijk dat, dat, een, dat jongeren van 16 uh, kunnen overzien uh, uh, wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Nee, ze zijn niet 16. Moest kijken hoe vroeg ze op uh, internet zijn. Nou ja, zitten. of misschien nog jonger dan. Maar uh, ouderen die nu ook veel meer op Facebook zitten en gebruik maken van social media, die uh, uh, zetten ook foto's van hun uh, uh, uh, kleinkinderen op internet. Ja. Um, daar krijgen dus wel de gevolgen is, van het is dat, controle. Is dat wel maar zo? die begrijpen de systemen niet hoe dat werkt. Die maar denken dus ook dat als er een uitnodiging komt van Pietje, dat die van Pietje komt. Dan moet je in de header kijken. Wat is dat dan? Nou, dat staat daar dan. Oh, dat is van Facebook. Ja, maar dat wil ik niet. Maar Wouter, um, is dat zo? We hebben ouderen. Um, uh, Um, snappen die wel dat het um, uh, wat de gevolgen zijn van um, foto's die ze op Facebook zetten? Of nou, wat, wat je dus nu ziet is natuurlijk, is dat toch, zoals ik al zei, de social media en alles heeft wel een impact op de maatschappij. En om dan even terug te kijken, als we terugkijken naar de televisie, dat was in eerste instantie tot de duivel die we de woonkamer binnenhaalden. Mm -hmm. En die de kwaliteit van het gezinsleven zou verminderen. Vijftien jaar terug wilde niemand een mobiele telefoon. Want stel je voor, je zou altijd bereikbaar zijn. Nou ja, nu is de vraag inderdaad, over 15 jaar. Wat gebeurt er dan? Weet, weet dan iedereen alles van ons? Maakt het ons dan ook niks meer uit? En het voorbeeld dat u dan inderdaad gaf... Van, uh, dat je nu bijvoorbeeld een trend ziet van jonge moeders... die van jongs af aan eigenlijk al babyfoto's en informatie... over kinderen op Facebook zetten. Nou ja, daar is op zich niks nieuws aan dat gedrag. Hè? Want jonge moeders die vinden het altijd leuk om en foto's, foto's lesen, te delen. En, ja. ja. Maar dat gebeurt dus nu via Facebook. En die onderschatten dan inderdaad uh, misschien de risico's. Of inderdaad, het, het is een nieuwe trend maar het blijft aan het altijd, worden. altijd wel ergens te vinden op internet, hè? Dat is, dat nou is ja, het enge eraan. Dat is het enge, want stel je voor dat ze later zo'n kind op de middelbare school zit. En, en alle dat kind babyfokken... heeft er niet om gevraagd. Dat vind ik het erg En dat eigenlijk. is het tweede punt inderdaad. Je krijgt al een digitale voetafdruk... Ja. zonder dat je daar een keuze in hebt. Maar daarom is het dus des te belangrijker nu... om te begrijpen van welke veranderingen zijn er... Vinden ze er plaats? En ja. wat vinden wij het dan nog acceptabel? Ja. En Niels is van Bits of Freedom. Ja, exact. Dit is dan alleen nog maar de voetafdruk... die we wel nog zien als we terugkijken. Inderdaad, de foto's die nog misschien door andere mensen ook benaderbaar zijn. Ja. Um, maar er wordt nog veel meer over je verzameld... waar je helemaal geen zicht op hebt. Dus niet alleen door profilering voor advertentienetwerken. Um, dus Facebook, dat hij allemaal bijhoudt wanneer je dan inlogt... en uh, wanneer je foto's plaatst, uh, welke vrienden je hebt verwijderd en berichten maar dat, dat die informatie direct ook toegankelijk is voor veiligheidsdiensten. Okay, en dat maar... was het grote nieuws, dat nu is alles wat wordt verzameld... dat wordt nog een keer extra opgenomen. En, en welke gevaren lopen wij, burgers? Want daar gaat het natuurlijk om. Um, als ik, daar... ik denk dat uh, op het moment... Uh, wordt data wordt verzameld met de beste bedoelingen. Uh, Vaak, nou, Bijvoorbeeld om terroristen tegen te houden... of om uh, betere advertenties te kunnen plaatsen. Dus, dus Daar heb ik op zich ook wel vertrouwen in dat in eerste instantie alles... Uh, Onder een ja, voor een goede doel wordt gebruikt. Maar het gevaar daarin natuurlijk ook is is dat er nu een soort van cultuur heerst... van we verzamelen gewoon zoveel mogelijk data... en dan zien we later wel wat we ermee doen. En dat er dan een soort van function creep ook kan plaatsvinden. Dus dat wat is dat? Een function creep is eigenlijk dat iets wat voor een één doel wordt verzameld... later opeens ook voor iets anders wordt gebruikt. En wat een redelijk recent voorbeeld is bijvoorbeeld is uh, de TomTom... Tom. Die uh, data verzameld van nou, waar vinden auto's nu op de snelwegen plaats? En dat was dan, nou, dan kunnen ze service aanbieden van waar vormen files zich plaats? Ja. Uh, maar later werd die data opeens ook aan politie verkocht. Want de politie had ook op een gegeven moment zoiets van, nou ja, handig. dat is wel handig om het voor ons om te weten. Ja, want uh, overal staan uh, langs de snelwegen camera's, hè, kentekens worden geregistreerd. Die moeten vernietigd worden, die gegevens. Maar opstelte vindt dat ze eigenlijk bewaard moeten gaan worden. Het verbaasde mij toen met die vader van die twee vermoorde zoontjes... en zij is dat ze hem zo goed konden sporen waar hij overal geweest was. Ja, nou ja. Miek, eh, beschets eens een paar in jouw ogen gevaren... van eh, al die gegevens waar de overheid over kan beschikken. Laat ik eens een heel ander onderwerp uh, aansnijden. <lacht> uh, er was een wetsvoorstel waarbij verplicht zou worden dat iedere huishouden in ons land... verplicht een slimme energiemeter moest accepteren... achter de voordeur, ja. die minutieus ging vastleggen... hoeveel gas en elektriciteit je gebruikte. En minutieus bestaat er dan uit dat op afstand... Uh, de energiemaatschappijen en de doorgeefbedrijven, de netwerkers... die konden dan uh, jouw gedrag profileren zodat ze dan kunnen zien van ben je een nachtmens, een dagmens, uh, wordt er in jouw huis meer energie gebruikt dan uh, in hetzelfde rijtje huizen. En daarop worden dan allo-garitmes allo, ritme. automatische systemen. Die dan uh, daar patronen uit gaan uh, uh, ja. uh, vormen uh, en die vallen dan te gebruiken met van nou, uh, daar is dan niet iemand die denkt, nou daar wordt meer gas gebruikt, misschien kouwelijk iemand die de kachel hoger zet. Nee, dan kan daar ook de conclusie uitkomen? Misschien wonen daar wel meer mensen dan in huis. Al ja. Maar dan ga je uit van het negatieve. Maar dat kan toch ook juist. Nou, het is niet alleen zijn. dat ik uitga van het negatieve. Ik ga uit van de praktijk. Dat er nu al zeer uh, uh, uh, enthousiast geresergeerd wordt op mensen die te weinig energie gebruiken. Die zullen dan wel bij iemand anders illegaal samenwonen. Ik bedoel, ik verzin het niet zelf. Die voorbeelden krijgt uh, u. Maar sociaal, de, de, er wordt ook gewoon gerechercheerd op die sociale media. Dat is natuurlijk een geweldige bron van. Hoor jij niet op school te zitten? Ja. Uh, uh, uh, heb jij uh, iets te koop op marktplaats? Heb je dat niet uh, aangegeven? Uh, als ja. je dit of dat kan, dan zou je ook wel kunnen werken of je ja. dient. Maar Maxwelling, vind je, vind je uh, wat Miek hier schetst. Vind je dat uh, een overdreven angst? Nee, ik vind het niet een overdreven angst. Ik denk dat we heel uh, duidelijk een scheiding moeten maken. Dus aan de ene kant het bedrijfsleven. Ik vind het in het bedrijfsleven moeten de data van onszelf zijn. En op dit moment is het nog veel te veel zo... dat al die data, die, uh, die is maar van het bedrijf... en die kan ermee doen wat die wil. Zoals de bonuskaart die wint Ja, de bonuskaart. Noemde. En inderdaad, mensen weten niet precies wat er allemaal mee gebeurt. En dit voorbeeld schetst dat ook goed. Um, en de, ik, eigenlijk, ik heb gelezen dat Biz4Freedom daar veel mee bezig is... om ervoor te zorgen dat... Um, dat in de nieuwe EU-wetgeving, dat daarin wordt opgenomen, dat die data echt van ons wordt en die uh -huh. van die bedrijven. Dus in, in, uh, aan die kant ben ik het heel mee eens. Maar ik maak wel de scheiding tussen de ene kant, zeg maar, de overheid en de Veiligheidsdiensten, waar volgens mij het echt nodig is dat daar uh, naar data gekeken wordt. Mits op een hele veilige manier. Er moet goed over nagedacht worden, moet verbeterd worden. Maar um, ik denk wel dat het in het bedrijfsleven uit de hand kan lopen. Nou ja. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, ik was het, uh, een e-mail e aan het sturen... in mijn Google-account... waarin ik een hotel zocht in Scottsdale... en ik ging toen naar een andere webpagina... en toen kwam, er ontstonden er ineens allerlei... Uh, zeg maar advertenties over ho hotels in Scottsdale. En daar was ik toch wel van onder de indruk. Yeah. <laughs> en dus, dus Gmail yeah. zit echt... de Google zit mee te lezen... met wat je aan het doen bent. En dat, nou ja... Daar kan je vraagtekens bij zetten, of je dat wel wil. Ik vind in ieder geval dat je er toestemming voor moet geven dat je dat wil. Ja, en, en daar gaat het nou juist zo vaak mis, heb ik de indruk. Ja. Bij die toestemming. Dat dat via achterdeurtjes of via druk even geregeld wordt. Ja, dus ja. wat moeten we daar tegen doen? Nou, ik denk dat je het beste kan vragen aan Bits for Freedom, want die zijn er echt... Eh, en dat uh, zijn de, de, de groepen die actie voeren. Uh, ja, Um, maar zoals we voor de overheid pleiten voor meer transparantie over wat de veiligheidsdiensten precies doen... is dat voor bedrijven precies hetzelfde als wij onze gegevens afstaan, dan kan je wel een vinkje alleen zetten... maar je moet ook duidelijk uit kunnen leggen waar je die gegevens voor gebruikt... en wat dat profiel dan precies is... waar je eigenlijk je, je geld mee aan het verdienen bent over mij. Nou ja, want vaak krijg je dan ook een enorm contract of zoiets... Hè? wat je allemaal kan doorlezen. Daar staat alles wel haarfijn uitgelegd, maar in zulke nou ja. onbegrijpelijke taal... en uh, mm. nou zoveel nee. pagina's dat er eigenlijk niet doorheen te komen is. Hè? En dan denk je maar van, nou ja, ik zet maar akkoord en het zal allemaal wel. Misschien. Ja. Ik wil ook nog even aankaarten. De scheiding tussen overheid en bedrijfsleven is een beetje achterhaald. Het, uh, de overheid maakt uh, graag en gretig gebruik van particulier bedrijfsleven... om allerlei gegevens te verzamelen. De regie van de zorg, ook uh -huh. nog niet aan de orde geeft... is dus nu in handen gegeven van de zorgverzekeraars... die uh, inmiddels uh, uh, geprivatiseerd zijn... Ik zou zeggen punt en laat iedereen zelf even denken... <laughs> hoe uh, verstandig dit allemaal is. Ja. Uh, dan gaan we uh, als overheid toch maar niet een landelijk uh, uh, EPD invoeren. Want de Eerste Kamer heeft echt gezien... Patiëntendossier. Elektronisch patiëntendossier. schakelpunt elektronische pati zorggegevens. De Eerste Kamer heeft besloten dat dat na heel veel wikken... en weet, dat dat toch echt ontzettend een aantasting is van de meest intieme gegevens van alle burgers van ons land. Nou, dan geven we de regie in handen van private partijen... en we gaan gewoon weer vrolijk verder. Huh? Dus de, de scheiding tussen bedrijfsleven en overheid... is ja, die, ik, die. Ik wil nog de, wel één ding zeggen. Max um, Ik vind dat aan alles... Uh, zeg maar is een uh, zit een knop. Dus als de knop helemaal naar de linkerkant staat en als niemand enig digitaal spoor achterlaat, dan kan er ook een heleboel niet. En als de knop helemaal naar de andere kant staat, dat de overheid alles zomaar zou kunnen zien of bedrijven zomaar alles kunnen zien, dan is het natuurlijk het is ook een gevaarlijke situatie. Maar er is altijd een uh, zeg maar een, een, een, er zijn voordelen en nadelen aan zoiets. En het, zeg maar het uh, elektronisch patiëntendossier is een goeie, want um, als je al die data werkelijk goed bij elkaar krijgt, dan heb je ongekende mogelijkheden om voor persoonsgerichte oplossingen te vinden voor, uh, voor, voor ziektes. Dus uh, je zou kunnen zeggen dat uh, als je van iedereen weet zeg maar, welke ziekte die heeft gehad, welke medicijnen die heeft gehad, uh, wat zijn symptomen waren, wanneer die is beter geworden of wanneer die is niet beter is geworden, dan kan je heel precies daaruit halen uh, wat voor die persoon op die leeftijd, misschien met die achtergrond, Um, een, een goede behandeling zou zijn en daar kan je levens mee redden en dat is toch wel heel belangrijk dat je daar levens mee kan redden en je geeft er wat voor op maar ik pleit er dan voor om niet die knop helemaal naar één kant toe te draaien en te Licht. zeggen van uh, zeg maar doe dat maar helemaal niet maar zeggen zorg er dat je die gegevens goed um, dat je die gegevens goed bewaart en dat je ervoor zorgt dat niemand daar misbruik van kan maken. Boudewijn um... Ligt dat voor de komende generatie zeg maar, anders onze angst om die privacy te verliezen? Uh, nee, ik denk dat privacy nog steeds gewoon gewaardeerd wordt. Alleen, we moeten dus wel uitkijken dat het niet uh, langzaam maar zeker steeds gewoner wordt om zomaar gegevens te delen. En uh, bijvoorbeeld, we hadden het net heel even kort over die privacy policies. Uh, op het moment is er nog een schrikbarend aantal mensen dat denkt dat als een site een privacy policy heeft. Dat, dat, dat is betekent, een enorm contract, ja, hè? Ja. Waarin uitgelegd wordt, wordt dat je data wordt. Maar sommige mensen die zien dan onderaan, die zien zo'n linkje privacy policy. En die denken van: oh, dus op deze site is mijn privacy gegarandeerd. Is het nou veilig gesteld. En dan laat dan laten we weer zien dat er ook niet altijd nog heel veel bewustzijn is over hoe het precies dat, werkt. Dat online. is dus niet zo. Als nee, als dat, dat is zeker niet zo. Nee. Miek, mag ik nog één vraag aan jou stellen? Ja. Ben jij nu een beetje, uh, te midden van 16 miljoen Nederlanders... één van de weinige onbespiede mensen? Nee, natuurlijk niet. Ik ben nu op de radio. Je je voor. Ja, dat ja, ja, is ook zo. Maar uh, jij laat heel weinig sporen nou. Dat is niet waar, ik laat ook sporen. Ja, naar. maar in vergelijking met de maar Ik wil gewoon heel modern niet antwoord geven op de vraag... maar ik wil gewoon <laughs> zeggen dat ik het niet eerlijk vind... als de discussie verloopt in mensen die voorvechter zijn... voor het behoud van hun persoonlijke vrijheid... dat die tegen zouden zijn om moderne technische mogelijkheden nee. te gebruiken. Die discussie slaat dood, zo komen we niet verder. En, en we komen ook niet verder, want het is tijd. Ja, het is tijd, het is bijna 7 uur en dat betekent uh, het einde van Baflof. Uh, bedankt Miek Wijnberg, Max Welling, Niels Westerlaak en Wouter Stein. Uh, Wij zijn er uh, volgende week weer, zometeen naar het nieuws voor 7 uur langs de lijn. Graag tot volgende week, dag. NTR. Informatie, educatie en cultuur. In Zuid-Europa is de vastgoedsector door de crisis volledig ingestort. In Spanje en Portugal en op Cyprus hebben ze daar iets op gevonden. Chris laat een heel rijntje huizen zien die hier op dit moment gebouwd worden. Wie op Cyprus voor 3 ton een huis koopt, krijgt er een permanente verblijfsvergunning bij. Hoe de Chinezen Cyprus weer op de been helpen. In bureau buitenland, morgenavond tussen 7 en 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.